Het allemaal niks van wie houdt van elkaar. Holla, Labrie, Maar dat geeft allemaal niks van wie houdt van mekaar. Hoor oh, Labrie, oh, oh. oh, oh. En Adam sleugt Eva met sukkerpieten voor de kont. Hoor oh, Labrie, hoor oh, oh. En Adam sleugt Eva met sukkerpieten voor de kont. Oh, wat van een borrel en van een glas bier Wie hebt in ons leven toch zoveel plezier Wie et oosten dik en wie zoet oosten zat Al heb je geen geld en geen box meer aan gat Maar dat geeft allemaal niks, van die houdt van elkaar. Ho Maar dat geeft allemaal niks, want die houdt van elkaar. Holla, oh, drieë, ladrion. Oh. En Adam lucht Eva met suikerbieten van de kook. Oh, Holla, drieë, holladrion. Oh, oh. En Adam sleugt Eva met suikerbieten van de kook. Oh, Holla, drieë, oh. De deur komt elke dag die Weer. Hij wil graag zien geld, maar dat heb ik niet meer En een borrel, dan is hij tevreden Enorm paar lesjes zingen wie met zin twee Maar dat geeft allemaal niks, want die houdt van elkaar Voila drie één, Maar dat geeft allemaal niks, want die houdt van elkaar Schepieten van de koning, Holla oh, Brie, Holla oh, Brio, -oh. en Adam Eva mensen, gebieden van de koning, Holla oh, Brie, -oh. Maar dat geeft allemaal niks want wie hand van de ka, Holla Brie, Maar dat geeft allemaal niks want wie hand van de ka, Holla Eva met sukker bieden van de kont Holla drie holla En Adam slug Eva met sukker bieden van de kont